Over Goedenavond, het Q-Music-nieuws krijg je van Nathalie van Zuiderkom. Goedenavond, president Trump ziet af van de extra importheffingen... op Europese landen, dat meldt hij op zijn socials. Hij wilde de importtarieven met 10% omhoog gooien voor landen... waaronder Nederland, die troepen stuurden naar Groenland. Daar was hij boos over, Trump wil namelijk Groenland hebben. Maar hij heeft gesproken met NAVO-baas Rutte... en er zouden stappen zijn gemaakt over een deal over Groenland. Maar wat is niet bekend? In Spanje wordt over anderhalve week de slachtoffers van de treinramp herdacht. Bij het ongeluk afgelopen zondag kwamen zeker 43 mensen om het leven. Er liggen nog 30 gewonden in het ziekenhuis en twee mensen worden nog vermist. De oorzaak van de treinramp is nog altijd niet bekend. Het RIVM waarschuwt voor bloemen van buiten de EU die ons land inkomen. Ze zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Er kunnen namelijk gifresten op zitten, zegt het RIVM. Vooral mensen die met de bloemen werken, lopen risico. Er is minder gevaar voor wie de bloemen koopt. En ook vanavond is er weer Champions League voetbal. PSV speelt op dit moment uit in Engeland tegen Newcastle United. Voor één van de mannen van PSV zit er een speciaal tientje uit deze wedstrijd. Hoor je van sportverslaggever Riepke Bakker. Voor PSV'er Joey Veerman wordt het een bijzondere wedstrijd... want hij speelt vanavond tegen één van zijn beste vrienden. In zijn tijd bij Heerenveen was Veerman ploeggenoot... van Newcastle-verdediger Sven Potman. En hoewel het al zes jaar geleden is... hebben de twee nog bijna elke dag contact... en gaan ze af en toe samen op vakantie. Ja, Veerman heeft laten weten... ...dat er de laatste dagen heel wat plagerige appjes over en weer zijn gegaan over de wedstrijd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af richting het vriespunt. Morgen begint zonnig. Later kan ze wat regen. En dat bij 1 tot 9 graden. Een verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen nog op... Euh... Nou, het is nog één op de A58 tussen Breda en Eindhoven. Tussen de Baars en Moergestel. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten. Vertraging is daar 11 minuten. En er wordt geflitst op de A1 tussen Emnes en Amersfoort. De hoogte van Hoogland, daar staan ze bij 37,2. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Bij Maarsen daar staan ze bij 55,5. A7, Den Oever, Amsterdam bij 19,0. En ook een melding op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam. Daar staan ze bij 28,1. En de laatste, dat is de A50, Zwolle Aap. Apeldoorn, de hoogte van Apeldoorn, dan staan ze bij 209.4. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Het leuke van die stemtool, je kan zo lekker doorklikken en lekker grasduinen. En voordat je het weet kom je iets tegen dat je echt helemaal was vergeten van een vergeten artiest. Ja, want de 90s kent ook een aantal one-hit wonders. En Lee was er zo één. Ze werkte vooral als songwriter aan verschillende Eurodance acts en zat onder andere achter de hit achter één hit van nou de verschrikkelijke hit uit de 90s, Rhythm of the Night van Corona. Tot ze een liedje schreef en dacht, weet je wat, ik breng het gewoon zelf uit. Dat werd maar één hit, haar enige. En veld hoor je zo meteen met Hey San. Samen met uh, Alloway Black eerst even een mini quizje onder de titel Japan Nepan. Ik heb een fascinatie voor uitvindingen uit Japan. Daar zitten echt waanzinnige dingen tussen. Sommigen zijn echt bijna niet te geloven. En daarom is de vraag in deze quiz. Is dit een uitvinding of is dit een verzinsel van mijzelf? Is het Japan of Nepan? Bestaat, bestaat de uitvinding ja of nee? Um, de elektrische zoutlepel. Daar hebben we het vanavond over. Laat je eten zouter smaken dan het eten echt is. Even kijken wat jullie uh, zeggen. Is het Japan of Nepan? Thijs Droog zegt Japan... Japan van uh, Krina Disbergen. Uh, Japan van Erik Roy. Uh, dan eens even kijken. Nepan komt de binnen van Arthur Gijsbert. En ook een Nepan van Jelin Buurmans. Erik schrijft nog Japan. Het verlosende antwoord: Hij bestaat. Japanse onderzoekers die hebben een uh, lepel ontwikkeld die je eten zouter laat smaken. Zonder zout aan je eten toe te voegen. Hoe dat dan precies werkt? Nou, die lepel die stuurt een zwakke. Onmerkbare elektrische stroom door je tong. En dit concentreert de natriumionen in het voedsel. Waardoor je hersenen één tot anderhalf keer sterker een zout smaak registreren. Dus het is een hele goede uitvinding. Want Japanners die eten gemiddeld te veel zout. En dat helpt de mensen daar dus om gezonder te eten. Zonder smaakverlies. Ook een goede uitvinding. Zeen en Sia samen.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 van Duo Bingo. Als je heel goed bent in algemene kennis opdelen in twee stukken, dan ben je de aangewezen persoon voor dit spelletje. En hoe is het met je plannen en voornemens voor het nieuwe jaar? Roxy Dekkers wens voor 2026 is 2025. Ik hoop een beetje hetzelfde en misschien nog wel beter, maar goed als het niet zo is, dan is het ook prima. Want kijk wat ik nu weer allemaal in een jaar heb gedaan. Ja. Ja. Het is allemaal dikke prima. Ja, 2025 was echt een geweldig jaar. En dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Er moet veel voor gebeuren voordat dat uh, succes. Zo'n Ziggo Dome Show bijvoorbeeld. Die zet zichzelf niet uh, vanzelf op elkaar. Nee. Dus echt genieten van wat er was. Dat uh, zit er niet in. Eigenlijk kan dat niet. Want we zijn meteen uh, begonnen met de voorbereiding oh, mijn Ziggo. Oh, wat doe je jezelf ja. aan. Wat doe je jezelf aan, Rox? Ja, maar goed. Het is wel heel erg leuk. Ik heb hem vier keer uitverkocht. Ja. Dus we moeten wel. Ja, vier keer uitverkocht. En wat het gaat worden, dat weten we pas in september. Tot die tijd is het gewoon plannen, timmeren en zagen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 Riedekker bij Q Music en Loser. Ja, als je er nog bij bent, helemaal goed. Want nu gaat misschien wel het allerleukste van de avond aanbreken. Dit is eigenlijk iets waar ik met de hele avonden op verheug. Zometeen Duo Bingo. Spel waarbij je het niet opneemt tegen een andere Q-luisteraar, maar samen speelt om bingo te krijgen. Drie vragen en de antwoorden bestaan altijd uit twee delen. Aan de ene taak om het eerste deel van het antwoord te geven. De ander geeft het tweede deel. Even een voorbeeldje van doen. Uh, dit was gisteren. <totstut> Welke vrouwelijke artiest deed in 1998 mee aan het Songfestival voor Nederland... met het nummer Hemel en Aarde? Het Ed Etsilia, dat is goed inderdaad. Romlia is het? Ik heb er geen idee. Etsilia Romli, dat is inderdaad helemaal goed. Snap je? Zo werkt het. Ik kreeg trouwens wel de opmerking gisteren via de q Cap dat het een beetje te moeilijk was. Uh, ik ga erbij zeggen, vanavond zijn ze ook moeilijk. Maar laat je dat er niet weerhouden. Als je mee wilt doen, stuur even de woorden duo of bingo. Kies maar. Een van de twee, maakt niet uit. En met een berichtje in de q cap, app, dan ga ik je bellen. En deze... Die, uh... die hoor je niet. Nee, gaatje, die hoor je wel. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Nu extra scherp geprijsd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 Ik meteen een, een nieuw liedje draaien. Klinkt zo. Eerst zeg ik goedenavond tegen Jurgen en Meerte. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond en welkom bij Duo Bingo. Jurgen, ik begin even bij jou. Wie is je beste vriend? Ik ken het. Wie ken het? Ja. En waarom? Ja, ik ken hem al heel lang. En. <laughs> uh... Ja, we kunnen met elkaar lezen en schrijven. Dat is het ook een hele moeilijke vraag ook die, die ik stel. Ja, hoe kan je, kan je nou uitleggen waarom iemand je beste vriend is? Dat is natuurlijk gewoon een, een gevoel. Dat dus. Juist. Uh, Meerte, uh, wat is je favoriet gerecht? Uh, speklapjes met rode bieten. Oh ja, dat snap ik wel. Dat is heerlijk natuurlijk. Nou, dit was even een kort voorstel rondje. Nog even voor de dubbele check. Jullie kennen elkaar niet, hè? Nee. Heel goed. We spelen duo bingo. Een spel waarbij het, waarbij het niet tegen elkaar opneemt... maar samen met elkaar speelt. Ik ga zo meteen drie vragen stellen. Het antwoord bestaat altijd uit twee delen. De eerste die aan de beurt is... geeft het eerste deel van het antwoord... en de tweede natuurlijk het tweede. Bij twee goede antwoorden hebben jullie een bingo te pakken. Krijgen jullie beide het Q-Music prijspakket. Er mag één keer een joker worden ingezet. Dan ruilen jullie van volgorde... en geeft de laatste als eerste antwoord. Jurgen, jij mag de joker inzetten. Oké. Okay. Omdat jij ook begint. Weet daarmee eens? Ja. Ja, joh. Eh. Oké, okay. nou dan uh, gaan we beginnen. Dan is dit vraag 1. Ik wens jullie nog uh, succes. succes. Dankjewel. Okay, succes. Uh, vraag 1. Welke Britse meidengroep brak in 1996 wereldwijd door met de hit Wannabe, Jurgen? Spice. Spice is goed Girls. natuurlijk. Girls is inderdaad goed. Kijk, eerste punt is binnen. Was natuurlijk ook een inkomertje. <laughs> Meer de favoriete track van de Spice Girls bevallen? Nee, ik heb geen één. Geen één? Jurgen, nee. jij ook geen fan? Ja. Oh, Stap maar denk ik. Ja, die is leuk. Die is leuk inderdaad. Ja. Uh, leeftijd misschien, misschien. Oh ja, dat zou kunnen. <laughs> um, vraag 2. Hoe heet de zanger van de hits Nice to Meet You, Blink Twice en Stargazing? Uh, Jurgen. Ja, als ik zet... zet mijn joker in, denk ik. Zet je joker in? Oké, okay, dan draaien we de boel om. Meerte. Uh, geen idee. Ik heb het net nog voorgezegd op de radio. Uh, niet goed geluisterd. Hey, echt? Oh, dat kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. Uh, niet goed geluisterd. Het antwoord was Miles Smith. Oh. Ah, helaas. Ja. Laatste vraag moet goed zijn. Maar die weten jullie. Welke draagbare spelcomputer van Nintendo... was in de jaren 90, 90 niet weg te denken van het schoolplein? Jurgen. Game. Game, zeg jij? Weet je dat zeker? Ja. Uh, uh. Draagbare spelcomputer van Nintendo. Ja, ik stel de vraag nog één keer om het spannend te maken. Welke draagbare spelcomputer van Nintendo. was in de jaren negentig niet weg te denken van het schoolplein? Heeft toch iemand van de redactie tussen gezet grijs met paarse knoppen? maar dat ga ik niet voorlezen. Ja, dan zeg ik game. Echt? Ja. Dat is goed. Oké. Okay. <lacht> Meerte, wat zeg jij? Een boy. Boy, gefeliciteerd! Ja, hoor, twee punten zijn binnen. Yes, Er is yes. een bingo gescoord. Ja, ik hoor Jurgen Meerte feliciteren, dat mag hoor. Over, over. Ja, gefeliciteerd. Ja, jij ja. uh, Jullie krijgen een Q-Music prijspakket, dat ga ik zo snel mogelijk aan jullie toesturen. Um, even kijken, Jurgen, waar stuur ik het naartoe? Ridderkerk. Ridderkerk, Meerte. Dronten. Groeten daar. Q-Music, next and my head.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 from waiting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 Vriend. Goed. Heb je het in Noorderlicht goed. nog gezien eigenlijk? Nee, ik heb, we hebben het geprobeerd gisteravond. We hebben het gewoon niet gezien. Echt niet? Nee, ik baal er wel van. Oprecht. Want het is wel iets. Ik had het wel willen zien. Maar maar, ja, heb, heb je echt op het dak gestaan? Want ik heb ja? geluisterd. Ik denk, ja. dit is hoorspel. Ja, nou, ik heb Romy van de redactie heb ik, uh, het dak opgestuurd. Ja. Dat hoef ik zelf niet in de kou te staan. Even op voorverkenning, maar zij heeft ook niks gezien. Dus uh, het was er gewoon niet. Het was niet hier te zien. Niente. Niente, maar goed. Uh, maar vanavond. Maar vanavond gaan we het niet nog een keer proberen. Maar uh, tellen we, denk ik, langzaam af. Ja, ik, heb stieke, ik heb de cijfers nu even niet bij de hand. We zitten natuurlijk in de stemweek voor de top 500 van de 90s. Ja, dat is waar. Bij elke 500 stemlijstjes doen we een uur lang alleen maar 90s-hit. Ik denk dat het nog wel gaat lukken in het programma. Oh, echt? Moeten we, toch wel, moeten we er een beetje aan trekken. Het is niet zo meteen al gelijk, dat, dat gaat niet uh, lukken. Maar uh, als iedereen even via QMusic.nl zijn of haar stemlijstje invult... dan moet dat te doen zijn, denk ik. Dus klim met de pen, of ga yes. naar de QMusic app. Dat ja. is er vanavond bij Lars Boelen. Kunnen we zo even uh, een Nee, nu, uh, eventjes spelen? Nee, pimple, nee, nee, nee maar ik heb geen zin in een pimpapetje. meer. Waarom ik heb iets anders bedacht. Oh, ja. Durf je de uitdaging nou, aan te gaan? Het ligt er aan, wat... Heb je het al gezien? Ik heb hier een uh, pot met uh, 250 liedjes uit de 90s. Je moet even blind een liedje eruit trekken... en die draai je dan zo meteen, beloofd. Ja, oké. Okay, is... okay, blind, hè? Blind. Ja, blind. Nou, ja, ik ben echt benieuwd. Uh... Zeg het maar. Ja, ik vind het wel een van de... Het is La Bouche en Be My Lover. Ja.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 Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur...